Drie uur. Het, NOS -journaal. het Rond deze tijd beginnen in alle provincies de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Meer dan andere jaren wordt met spanning naar de uitslag uitgekeken... omdat het onduidelijk is of de regeringspartijen en gedoogpartners samen een meerderheid halen. Als alle statenleden op hun eigen partij stemmen... halen VVD, CDA en PVV samen 37 zetels net niet genoeg voor een meerderheid... Maar de SGP, die zich constructief opstelt tegenover het kabinet... kan de coalitie misschien alsnog aan een meerderheid helpen. De SGP haalt waarschijnlijk één zetel en misschien twee. De afgelopen weken hebben veel partijen afspraken gemaakt... om elkaar aan stemmen te helpen. Omdat de meeste afspraken niet openbaar zijn... en omdat het bovendien onduidelijk is of iedereen zich aan de afspraken houdt... is de uitslag moeilijk te voorspellen. De Nederlandse klimwereld heeft verslagen gereageerd op het overlijden van bergbeklimmer Ronald Naar. Naar werd onwel tijdens een klim in Tibet en overleed op zo'n 8000 meter hoogte. Volgens zijn klimpartner Bas Gresnicht is Naar voor de klim uitgebreid medisch getest. Hij noemt hem een man van, met een unieke drive die enorm veel betekend heeft voor de Nederlandse bergsport. Ook door bergbeklimmer Edmond Uffner wordt naar geprezen... om zijn doorzettingsvermogen en passie voor de bergsport. Ze beklommen samen de K2 en de Mount Everest. Ronald ervaar ik als een heel gedreven man die heel goed weet wat hij wil. En uh, dat spreekt in alles, in zijn voorbereiding, in de uitvoering... in, uh, in hoe hij zijn meningen verkondigt, die soms best uh, stevig kan zijn. Uh, en tegelijkertijd de, de, de gezamenlijkheid die, die uh, hij wist te creëren... en wij met elkaar uh, daar een match mee hadden... Dat maakte hem wel een hele sterke. Ronald Naar was de eerste Nederlander die de zeven toppen beklom. De zeven hoogste bergen van ieder continent, inclusief Noord- en Zuid-Amerika en Antarctica. In Leeuwarden zijn de galerijen van een flat ingestort. Op vijf woonlagen is een gat in de vloer geslagen van zo'n vier meter breed. Het ingestorte deel bevindt zich precies in het midden van de jaren 60-flat... met 52 woningen. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Van sommige woningen zijn de ruiten gesneuveld. Deze omwonende had niet meteen door wat er aan de hand was. We zaten te eten en toen hoorden we grommelen. Ik zei, toen zei mijn vrouw, wat gebeurt hier? Ik zeg, ik, denk, ik denk dat mijn muur gevallen is of iets... Ik had er helemaal nog geen aandacht voor. Toen ben ik later toch maar even naar buiten toe gegaan En toen keek ik buiten en toen zag ik dat de overloop er tussenuit geschoten was. De brandweer is bezig de bewoners met een hoogwerker te evacueren. Ze kunnen in ieder geval de komende nacht niet thuis slapen. Politie en brandweer controleren nu de constructie van de galerijen van de flat in Leeuwarden. Volgens de woningcorporatie Woon Friesland is de flat goed onderhouden. Tennis Timo de Bakker is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Bakker was kansloos tegen titelfavoriet Novak Djokovic. De Servier won met 6-2, 6-1 en 6-3. Straks speelt Robert Schoorl zijn eerste wedstrijd op het Grand Slam toernooi in Parijs. Hij neemt het op tegen de Argentijn Maximo González. Het weer, zonnig, temperatuur 17 graden aan de noordwestkust... en een graad of 21 in het binnenland. Aan de kust staat een krachtige tot harde wind, windkracht 6 tot 7. Morgen iets meer bewolking en lagere temperaturen. ANUB, verkeersinformatie. Er staan files op de A20, hoek van Holland richting Gouda... tussen Schiedam en Knopend Kleinpolderplein, 2 kilometer. De andere kant op, vanuit Gouda, tussen Knopend Terbrechtseplein... en Knoopend Kleinpolderplein, 3 kilometer.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 Van grote bouwprojecten is bekend dat de kosten altijd de pan uitreizen. Maar geldt dat ook voor kleine projecten om de hoek? En naar wie gaat dat extra geld? De bouwers? Of nemen overheden de meerwerkkosten gewoon voor lief? Goudzoekers, vanavond om 5 voor 9 bij de VPRO op Nederland 2.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Guttke. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur een reportage over senator Jos Werner... die na 16 jaar afscheid neemt van de Eerste Kamer. Dat straks, maar eerst gaan we naar tennis. Naar Roland Garros en daar is Marcella Mesker. Marcella, jij gaat ons even vertellen wat er zoal gespeeld is tot nu toe... en wat er op dit moment gaande is daar... Nou, we kijken naar een uh, hele aardige partij. Roger Federer, altijd leuk natuurlijk. De Zwitser, uh, momenteel niet uh, favoriet. Hij is uh, achter Nadal en Djokovic de nummer drie van de wereld. En hij heeft zojuist uh, de eerste set gewonnen van de Spanjaard Feliciano Lopez. Lange linkshandige Spanjaard. Die uh, ja, bij de top van de wereld behoort. Dus zeker geen makkie voor Federer in de eerste ronde. Hij wint de eerste set uh, met uh, 6-3. En heeft dus nog uh, twee setjes nodig. En straks uh, dus uh, die andere Nederlander in actie. Thomas uh, Schoon. Schorel gaat over Ik schat een uurtje of anderhalf uur spelen... tegen de Argentijn Maximo González. En heeft hij een kansje, denk je? Ik denk het wel. Schorel maakt zijn debuut. Maar hij speelt erg goed. Drie wedstrijden al gewonnen in de kwalificaties. En die González, ja, wel tachtig in de wereld. Maar ja, het is uh, niet één van de top 10. Dus ik zou zeggen, uh, pakken die kans. Ja, want de andere Nederlander die speelde, Timo de Bakker vandaag... die heeft uh, het, uh, verloren zijn partij. Lag ook wel in de verwachting, maar was het toch een teleurstelling? Ja, ik vond wel teleurstellend hoe die speelde. Het was een uh, pijnlijke nederlaag. Uh, 6-2, 6-1, 6-3. Kansloos. En maar ja, de manier waarop. Het is nooit een wedstrijd geweest. Timo de Bakker speelde niet goed, maakte veel fouten en. Ja, zijn kwetsbaarheid, zijn snelheid, zijn fysiek... Ja, dat werd toch heel pijnlijk blootgelegd door Novak Djokovic. Goed, dankjewel. Marcella Mesker vanaf Roland Garros. En van Parijs schakelen wij naar Middelburg in Zeeland... want de statenleden hebben zojuist gestemd voor de Eerste Kamer. Verslaggever Matthijs Holterop, goedemiddag. Goedemiddag. Bij het provinciehuis in Middelburg. Hier, uh, ja, Hoe? ze zijn hier alweer uh, bijna klaar met stemmen. Iedereen uh, staat in de rij om achter een muurtje zijn uh, dus stem uit te brengen. Daarna neemt iedereen weer plaats in de zaal. En het is afwachten op de uitslag die hier waarschijnlijk als eerste gaat komen. Omdat hier namelijk maar 39 mensen hoeven te stemmen. 39 statenleden. En het grappige is, een foutje zit in een klein hoekje en Carla Peijs, degene die hier de commissaris van de koningin is, die heeft al gezegd, als u een fout maakt, meld dat meteen, want het is vandaag van cruciaal belang. 37 mensen, 37 statenleden aanwezig van de 39, twee mensen hebben moeten afhaken en die hebben een volmacht afgeleverd. Oeh, oké, okay. maar wat zou er dan fout kunnen gaan wat Carla Peijs bedoelt? Bijvoorbeeld dat uh, op het stembiljet een verkeerd vakje wordt aangekuist... of zelfs meerdere vakjes. Dat is wel eens eerder gebeurd. En dat betekent dat het stembiljet ongeldig is... En dan uh, gaat een stem verloren natuurlijk. En in deze verkiezing telt elke stem. Want de ja. grote vraag is, gaat de coalitie wel voldoende stemmen halen... om ook in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen? Of misschien wel net niet? De man van de Partij voor Zeeland, Robbersen. Uh, alle ogen zijn natuurlijk op hem gericht. Uh, want aan wie geeft hij zijn stem? Hij is nog bij Rutte in het torentje geweest. We zijn erg benieuwd, heeft hij al gestemd? Hij heeft zojuist gestemd, inderdaad. En hij wil niet 100% zekerheid aangeven wat hij stemt. <lacht> hij weet het allemaal wel. Met, met de grootste... <lacht> nou ja, hij zegt, ik ga tot het allerlaatste moment ga ik twijfelen. Maar uh, alles lijkt erop te wijzen dat hij VVD stemt. Uh, hij wil de coalitie steunen omdat hij niet zijn stem wil geven aan de OSF. De onafhankelijke senaatsfractie. Ja. Omdat die partij in de Eerste Kamer weer een deal heeft gesloten met Jan Nagel. En hij vertrouwt er niet op dat Jan Nagel zijn stem op een goede manier... Met voor de regionale belangen... Uh, die hij daarvoor gaat gebruiken. En daarom zegt hij, ik geef mijn stem aan een van de coalitiepartijen. En dat lijkt dus de VVD te zijn. Ja, maar je hebt niet van hem achteraf gehoord... toen hij weer het hokje uitkwam, uh, wat er nou echt is geworden? Nee, dat heb ik hem nog niet kunnen vragen... omdat de stemprocedure nog in volle gang is. En dan kan ik niet zomaar de zaal doorlopen. Maar dat is natuurlijk wel de eerste vraag die ik aan hem zal stellen... zodra ja. hij hier uh, voet buiten de zaal zet. Oké, okay, laat het ons weten. Wanneer verwacht je dat, denk je... dat hij voet buiten de zaal zet? Nou, dat kan binnen nu en een kwartier al wel plaatsvinden. Want de stembiljetten worden nu, terwijl ik dat dus zie gebeuren... door Carla Pijs uit de stembus gehaald. En die worden nu geteld. Dus we okay. even luisteren. Nou, graag tot zo. Nou, dan gaan wij even van een van de kleinste provincies van ons land... naar de grootste, naar Zuid-Holland. En daar is uh, Roel Pauw aanwezig. Roel, is het stemmen in Zuid-Holland ook al klaar, net als in Zeeland? Ja, klokslag drie uur uh, ging hier een gong. En, uh begon uh, commissaris de koningin Jan Frans uh, het protocol voor te lezen. En uh, nu is het stemmen uh, volop bezig. Telkens met twee uh, gedeputeerde uh, statenleden tegelijk hun namen worden genoemd en dan komen ze naar voren. Ik weet niet of je dat hoort. Nee, ik hoor het niet. Op de niet. achtergrond. Oké. Okay. Ja. Ze gaat toch niet samen het stemhokje in, mag ik hopen? Hè? Nee, nee, nee. De een gaat linksaf en de ander gaat oh, rechtsaf. Okay, okay. Echt, volgens mij hebben we niks over politieke voorkeuren en dat soort zaken. Nee. Maar dan uh, komen ze na uh, invulling van het stembiljet uh, weer tevoorschijn... en uh, schuiven het biljet in zo'n ouderwetse metalen stembus. En dan zometeen precies dezelfde procedure als in Nederland. De bus wordt omgekeeperd, de stemmen worden geteld. En dat is misschien wel grappig... Die worden hier op een lange tafel op uh, stapeltjes gelegd. Eén tot en met dertien, want je kunt hier uit dertien verschillende partijen kiezen. En dan kun je zelfs met het blote oog al zo'n beetje zien uh, welke kant op ga het ja. gaat met, uh, met uh, de uitslag. Maar dat is natuurlijk zeer natte vinger. Ja. Uh, en zelfs als de stemmen zijn geteld, straks uh, over uh, zeg eens wat, een half uur, drie kwartier... Dan nog moet je allerlei slagen om de arm houden van wat nou precies het resultaat zal zijn. Ja, wat, wat is ook zo dat bijvoorbeeld die stemmen van de statenleden in uh, Zuid-Holland... zeven of acht keer zwaarder tellen dan die van statenleden in Zeeland. Ik neem aan dat je dat niet kan aflezen aan die, uh, aan die stapel die je daar ziet. Ah, nee, nee, dat niet. Nee, het is gewoon één formulier... <laughs> Uh, en niet een 6,5 formulier voor elke stem die je hier uitbrengt. Want zoveel zwaarder is een stem die je hier uitbrengt... ten opzichte van een stem in Zeeland. Ja, en is dat dan in het voor- of in het nadeel van Rutte, het kabinet? Oeh, daar stel ik mijn vraag zeg. Uh, <laughs> nou, er zijn wat onduidelijkheden on hier in uh, Zuid-Holland. Bijvoorbeeld, er zitten hier twee uh, SGP'ers in uh, uh, de provinciale staten. En uh, ja, naar het zich laten aanzien zijn deze mannenbroeders... Uh, wel geneigd om nog hun eigen partij te stemmen, maar uh, ja, je weet het nooit. En dan is er nog uh, één zetel ingenomen door de 50-plus-fractie. Dat is uh, niet helemaal duidelijk wat die gaat doen. Een andere uh, onduidelijkheid is nog het statenlid uh, Airbus van uh, Turkse Nederlandse origine. Die zich nogal heeft opgewonden over het, uh, uh, het, het uh, idee van de Partij van de Arbeid om een verbod op ritueel slachten... Uh, uh, te gaan steunen. Dus als die zijn uh, steun intrekt, uh, dan heb je dus gelijk een zware stemverlies uh, voor de Partij van de Arbeid. En dan kunnen de verhoudingen weer gaan schuiven. Ja. Uh, dus ja, allemaal dat soort onzekerheden moet je voorlopig nog even uh, incalculeren bij elke voorspelling die je doet. Oké, okay, goed. Nou, Voorlopig haal jij gewoon even die stapeltjes in, in het oog en dan horen we later van jou wat de stemming is geweest in Zuid-Holland. Dankjewel, Roepau vanuit Zuid-Holland. Ja, met de verkiezing van de nieuwe Eerste Kamer is het ook tijd om afscheid te nemen... voor oud zoals CDA-fractievoorzitter Jors Werner. 16 jaar lang was hij senator en tegenover verslaggever Maarten Hag... haalt hij herinneringen op aan bijvoorbeeld de gloriejaren van het CDA... de Nacht van Wiegel en de recente politisering. En dat allemaal op de plek waar het ooit gebeurde. We komen beneden binnen... En dan zet je eerst je handtekening voor aanwezigheid. Als je moet stemmen, moet je wel de handtekening gezet hebben. En als je daar het gedaan hebt, dan uh, loop je door deze hal. En dan ga ik naar mijn uh, fractiekamer toe. Dik Dat... tapijt hier, boven krakende vloeren. Ja, het is hier een heel oud gebouw. Nu knikt ze morgens dan zo even naar uw collega's en loopt door naar... De fractiekamer van het CDA. Hier de, achteraan. De grootste, met uh, aan alle wanden... De handelingen van deze kamer die beginnen al in 1826 of zoiets dergelijks en dat loopt door aan die wand van wat er de vorige week besproken is. Het is goed dat u het zegt, want ik dacht even wat een origineel behang hier het staat. De muren staan echt helemaal stijf van de, ja, van de boeken. Dus de hele historie van de kamer uh, zit hier uh, in de boekenkast aan de wand. Als je hier binnenkomt, dan uh, worden ook wel schrapjes gemaakt... of je al uh, juist werk gedaan hebt. <laughs> U was altijd de grootste fractie? Ja, dat gaat uh, helaas met pijn in het hart gaat dat, uh, veranderen. En dat zal waarschijnlijk ook betekenen... dat wij deze CDA-fractiekamer, waar we al... Uh, ja, decennia lang eh, hier eh, in Vertoeven, dat wij eh, die ook waarschijnlijk wel kwijt zullen raken. Want eh, met z'n elf aan zo'n enorme grote tafel zitten, dat zal eh, waarschijnlijk niet goed gevonden worden. Wat was hier nou uh, uw plekje? Nou, mijn plekje was hier als fractievoorzitter. Hè, in het midden van de tafel, dan kan ik het allemaal goed overzien. En hieronder zat een knopje om de de spreekmicrofoons om die aan te zetten en ik kon ze ook uitdoen. Want als we te veel door elkaar heen gaan, discussiëren, dan gaat het microfoon uit. De macht van de voorzitter. Ja. En hier uh, de, de Hamer, die kan daar de vergadering openen de sloot. en sloot. Uh, van... Tweetal bijbels. De tweetal bijbels, de nieuwste ja. vertaling... Ja. En daaronder een, een hele oude... Nog koper beslag, die, de Bijbel. Uh, de bladzijden die vallen er al bijna uit. Dus ik nee. durf hem bijna niet aan te raken. Hij ligt hier wel, maar hij wordt denk ik niet meer gebruikt. Dat wij niet vergeten wat onze bron is. Dat staat daar in de hoek een klok. Ja. Daar is ook een verhaal bij, geloof ik. <laughs> nou ja, die, hij, hij staat nooit op tijd... En er is ook niemand die hem op het juiste uur zet. Hij staat stil. Hij staat volgens mij inderdaad al heel lang stil. Maar dat interesseert ook eigenlijk niemand. Want dat symboliseert ook dat wij hier onthaast uh, over de dingen nadenken. als een chambre de réflexion. In plaats van alleen maar te reageren op datgene wat vandaag in de kats verschijnt. Dus ik vind het eigenlijk wel een aardige symboliek. Hier heb je de seniorenkamer. Hier vergaderen de fractievoorzitter samen met de Kamervoorzitter over de agenda. En dit was mijn stoel. De grootste fractie die was, zat altijd op de eerste stoel. Want dan daar VVD en alles volgens een bepaalde pikorde. Ja. Waarin, waarin u dus bovenaan stond. Ja, dat was een mooie tijd. En je merkt nu al dat je toch al meteen beschouwd wordt als een kleinere fractie. Dat begin je al meteen te merken. Die gaan natuurlijk toch meer kijken wat vindt die en wat vindt die. Want we hoeven met CDA minder rekening te houden. Want er wordt meer gekeken de naar de VVD. Er wordt meer gekeken, ja, absoluut. Terug in het foyer. Hier heeft u ook herinneringen aan. Hè? Ja, deze, het de die, die, die. we hebben natuurlijk af en toe ook hier grote... Uh, heftige debatten gehad. Uh, ik herinner me nog de nacht van Wiegel, heel goed. Uh, die paradeerde hier rond. Pop vol met pers. Oh, de pers zat hier? Ja, de pers zat hier. Die werd hier, mocht tot hier doordringen, maar daar achter de leden... daar is de kamer, hè, de plenaire zaal. Daar uh, was het uh, geen toegang voor hen. Dus zij zaten hier te wachten totdat er weer iets gebeurde. En hier moesten wij dan ons door de pers heen wringen... om naar de fractievergaderingen te gaan tijdens de schorsingen... Ja. En dat, ja, dat waren dan echte avonden zij zegt, hier, hier was echt wat loos. We betreden nu verboden gebied voor mij alleen voor de leden, staat hier. En dit is de koffieruimte waar wij... Uh, en hier werd op Wiegel ingepraat? Hier werd vooral door de VVD-fractie uh, op Wiegel ingepraat. Want het was de ene stem die doorslaggevend was. Maar hij heeft tot laatst toe... Heeft die, uh, dat niet kenbaar uh, willen maken. En daardoor hield hij de spanning erin. En iedereen zat, uh, oh, ze is nu met die aan het praten... en hij zit nu in dat kamertje met die te praten. Terwijl hij volgens mij al lang wist... dat hij zich uh, uh, door niets en niemand liet beïnvloeden... maar wel het theater hier aan de gang hield. Nihal. is een bittere pil. Voor het gehele kabinet. Ja, hier komen we bij het beroemde sigarenkastje. Want hier betreden we bijna de vergaderzaal. <laughs> ja. En dan staat hier dat sigarenkastje. Postvakjes alleen dan heel klein. Ja. Met zinken bakjes erin. Ja. En helemaal genummerd. En hier werden de sigaren en ingelegd. Af, oh ja, dus mensen die sigaren rookten, die konden dan op het eigen nummertje. Konden ze dan eh, de sigaren neerleggen. En als ze even uitmaken, uit, de, denk ik. Uit, de, uit, de, uit de zaal kwamen. Dan konden ze de peuk weer oppakken, aansteken en weer verder roken. Maar het kastje, zoals je ziet, dat rijdt maar tot 72. En er zijn 75 kamerleden. En ik moest dit vakje delen met Wiegel. Ver, oh ja? Werner Wiegel, dat was op alfabetische volgorde. En eh, wij liepen regelmatig met elkaar scharen... Hier ergens rond en te zoeken van, joh, je hebt mijn peuk. En het was dan altijd een spel van of we wel de juiste, we wel de juiste sigaar hadden. Maar dat is uh, in onbruik geraakt, denk ja, ik. Ja, dat, dat mag niet gerookt dat... worden. Heeft u destijds met enthousiasme voor het verbod gestemd? Ja, hoor, ik heb zelf die wet behandeld. De CDA-fractie had uh, in, de, in de Tweede Kamer hadden ze tegen die anti-rookwet gestemd. En uh, iedereen hoopte dat wij hier dat ook zouden doen... want dan zou het wetsvoorstel misschien, misschien nog verworpen kunnen worden. Maar ik werkte in de gezondheidszorg... en ik zei, jongens, dat uh, geen sprake van deze wet. Die gaat, uh, wij gaan in tegenstelling met de Tweede Kamer, wij gaan hem hier aannemen. En dat is ook gebeurd. Ja. Zullen we maar naar de vergaderzaal? Ja. Ja, dit is de nou. bekende plek met de groene stoeltjes... Ja. Wat was hier eigenlijk uw plek? Ja, ik zat hier op het strategisch uh, uh, mooiste plekje. Want dan zit je heel dicht bij de regeringstafel. Dan, dan knikt er iemand, dan knikken ze tegen mij. Dan krijg je een briefje. Dus dan kun je toch een beetje meer regie voeren... over het uh, de hele uh, de, debat wat hier, uh, hier plaatsvindt. Maar u bent hier natuurlijk niet begonnen? Nee, nee, nee ik ben achterin daar uh, uh, op dat ene laatste bankje. Aan de overkant? Daar rechts, aan de overkant... Uh, daar ben ik begonnen. Wij zaten toen eh, door elkaar. Hè? Je had niet een blok van hier zit de CDA-fractie en daar de PvdA-fractie. Zoals in de Tweede Kamer het geval is. Nu wel. We zitten nog wel door elkaar, maar het, het kruipt toch steeds meer naar elkaar toe. De politisering begint hier toch wel, wel merkbaar te worden. Toen ik hier kwam was het echt een debat van deskundigen. Hè? Een politieke debat werd aan de overkant gevoerd. En hier werd nog eens even op scherpstand mes gekeken. Deugt het allemaal wel wat hier gebeurt? Wat, wat vindt u daarvan, dan? van die ontwikkeling? Dat het steeds politieker wordt hier? Ja, ik vind dat helemaal niks. Nee? Nee, ik vind dat politieke oordeelsvorming moet daar plaatsvinden. En wij kijken er een in tweede instantie nog eens naar om te kijken. Deugt het echt wel? Maar dat maar... wielen en dealen, wat dus aan de overkant moet gebeuren... om dat regeerakkoord tot een succes te maken... zou hier ook gaan gebeuren? We hebben nu ook een meerderheid. En je, je ziet hier ook op het veel meer wetten sneuvelen dan uh, in het verleden. Welke wetsvoorstellen worden echt een knelpunt hier in de Eerste Kamer? Nou, ik denk dat de hele paragraaf van met name de PVV... Vreemdelingenbeleid, de vreemd, asiel... Ja, dat dat hier een hele, hele moeilijke paragraaf gaat worden. Want als daar hier geen meerderheid is... dan weet ik bijna zeker dat er een heleboel van gaat sneuvelen, van die plannen. Met andere wil, woorden, politieke spanning geven. Wilders krijgt dan niet wat zijn inzet is geweest voor deze ja. samenwerking. Ja. En dan kan hij de stekker eruit trekken. Dat weet ik niet, dat moet hij, maar hij zal zelf wel zijn, zijn mind op maken wanneer het genoeg is. Huh? We zijn inmiddels aanbeland bij het spreekgestoelte. Gaat ja. u daar nog eens één een keer staan? Ja, dat, dat, dat kan dus omhoog en omlaag. Hè? Bij mij moest altijd de gevierd even wat hoger zetten. En dan is hier de tijdklok. Huh? Want als je twaalf minuten spreektijd had... Dan ging hier het rode lampje branden. Afronden staat er. Ging de voorzitter... Ja. Nou ja, dat ding deed je wel je hand op of legde de papier overheen. Gewoon maar Je liet je natuurlijk niet door de voorzitter zomaar het woord weer ontnemen... op grond van zo'n rood stopligging. 16 jaar Eerste Kamer. U heeft een hoop meegemaakt hier. Het wordt gewoon wel een pijnlijke dag eigenlijk, de halvering van de fractie. Ja, ja ik was voorzitter van de programcommissie in de, de gloriejaren van Lubbers... Toen hadden we 56 zetels in de Tweede Kamer. Dus eh, ja, ik heb ook andere tijden van het CDA meegemaakt. En als ik daar dan naar terugkijk en ik zie wat het nu is... ja, dat doet het me wel een beetje pijn, ja. Is het eigenlijk een slechte zaak voor de Eerste Kamer als instituut... dat de coalitie hier geen meerderheid heeft? Want ik, ik kan mij voorstellen dat op het moment dat je dus hier de grootste partij bent... en aan de overkant zit het ook wel goed... dat je dan veel meer de vrijheid voelt om kritisch te kijken naar voorstellen van je eigen partijen. Daar, daar doet het afbreuk aan. Ik denk dat u daar helemaal gelijk in heeft. Je, je zult hier nog meer moeten aansluiten op wat de fractie in de Tweede Kamer gedaan heeft... om niet in grote problemen te komen. Nou, u hoeft het niet meer mee te maken. <laughs> nee, maar het is toch jammer. En ook voor, voor mijn eigen club... waar ik dus ook uh, veel tijd en energie in gestopt heb is het eh, ja, toch jammer als je ziet dat je afscheid neemt eh, in een situatie... dat we toch diep in de problemen zitten. Dat zei scheidend CDA-fractievoorzitter Jors Werner... tegenover verslaggever Maarten Hag. En wij gaan naar verslaggever Matthijs Holtrop in Middelburg. Matthijs, jij zou je melden als bekend was... wat nou gestemd is door dat eh, lid van de Partij voor Zeeland, Robinson? En je weet het antwoord. Nou ja, ervan uitgaande dat alle andere statenleden keurig op de partij hebben gestemd die zij horen te steunen. Zou meneer Robes in op de PVV hebben gestemd? Uh, dat da, da, da begrijp ik ook wel. Um, inhoudelijk gezien ligt zijn voorkeur dus veel meer bij de VVD. en Dat heeft hij natuurlijk altijd benadrukt. Maar het is een tamelijk ingewikkeld stelsel van restzetels die moeten worden verdeeld. En als je die partijen op een rij zet waar je het beste uh, je steun aan kan geven. om zo'n restzetel te geven. dan is de PVV. die staat bovenaan aan de lijst. van alle rechtse partijen. De SP is dan zelfs nog net iets gunstiger. Maar de PVV PVV komt daar direct achter en dat is dus waarschijnlijk de reden geweest... dat hij op PVV heeft gestemd om de rechtse partij, de coalitie... op deze manier toch zijn steun te geven. En daarbij is de VVD, dus zijn inhoudelijke voorkeuren... op de tweede plek gekomen. Maar je hebt het nog niet uit uh, de mond van Robbersin zelf gehoord... dat hij PVV heeft gestemd. Dat heb ik nog niet gehoord, maar het is een, ja, bij de stemmen natuurlijk een kwestie van tellen. En ja. alle fracties hebben keurig aan hun plicht voldaan. Behalve de, de PVV, die heeft zeg maar een stem meer. En de Partij voor Zeeland, de Partij van Meneer Robesin, heeft een stem minder. Dus 1 okay. en 1 is twee. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Matthijs Holtrop. We gaan straks na half vier kunt u meer horen over de verkiezingen voor de Eerste Kamer. We gaan even praten over de plannen van staatssecretaris Zelfstra van Onderwijs. Want die komt vandaag met een plan dat leraren elkaar moeten gaan beoordelen. Daar praat ik over met Ben Hogenboom, bestuurslid van de Algemene Onderwijsbond. Goedemiddag, meneer Hogenboom. Goedemiddag. Ja, leraren die elkaar beoordelen en dat moet dan ook naar de onderwijsinspectie, dat oordeel. Wat vindt u van dat plan van de staatssecretaris? Nou, dit kan een van de manieren zijn om het professionaliseringsproces in het onderwijs verder vorm te geven. En uh, het is natuurlijk goed dat de beroepsgroep zelf zeg maar, daar uh, een centrale positie in krijgt. Dat de leerkrachten met elkaar praten over die Ja, Dus u vindt dat eigenlijk wel een goed, goed voorstel van dit, de staatssecretaris? Ja, natuurlijk moet je altijd kijken naar de randvoorwaarden waaronder en de, de doeleinden en dat, dat soort dingen. Maar in principe kan dit ook heel goed instrument zijn. Ja. Uh, ik heb gelezen dat u vindt dat de overheid heel veel plannen heeft op dit moment voor het onderwijs. Dat u daar op zich niet tegen bent. Maar dat u wel iets uh, heeft te zeggen over de snelheid waarmee al die verschillende plannen worden ingevoerd. Wat is uw bezwaar op dit moment? Nou, wat, wat we zien, bijvoorbeeld als het gaat over de plannen die er nu uh, gekomen zijn voor het hbo, dan, dan zien we duidelijk dat de uh, staatssecretaris en de minister lasten van, zoals wij dat noemen, beleidshaast en niet eerst eens rustig de plussen en de minnen uh, op elkaar, uh, bij elkaar zet om te kijken van wat nou de beste interventies zijn in het onderwijsstelsel om beter en meer opgeleid personeel te krijgen en zeg maar, de les effectiever te maken. En het tekort, hè, het grote probleem waar we als onderwijssector voor zitten, om dat op te lossen. Ja, en waar komt die beleidshaast vandaan? Want ik neem toch te herinneren dat in het verleden is gezegd... dat we daarmee op moesten houden op het vlak van onderwijs met die beleidshaast. Hoe komt het dat dat nu toch weer druk, gebeurt? De maatschappelijke druk is natuurlijk enorm. Hè. Zowel in, eigenlijk voor alle onderwijssectoren geldt dat. Kijk naar de, de, de, de ontwikkeling van de PISA-cijfers. Kijk naar de uh, ontwikkeling rond de CITUS-scores en dergelijke. De maatschappelijke druk om het onderwijs beter te laten presteren... en hoger te laten presteren, die is enorm. Politici zien ook dat in andere sectoren, zoals in het MBO en in het HBO... En er nogal wat problemen zijn ten aanzien van imago en kwaliteit en dergelijke. En willen eigenlijk dat er onmiddellijk wordt ingegrepen. En de, ja. de, de, de staatssecretaris en de minister hebben nog niet de leiderschapskwaliteit, denk ik dan, als AOB om, om daar rust in te manen en te zeggen van, hoor ho, even pas het plaats, laat ons nog eens goed nadenken voordat we weer met nieuwe plannen komen. ja Dan wordt er vandaag ook geprotesteerd in Den Haag door docenten die ontevreden zijn over de CAO. Andere onderhandeling voor het onderwijs op dit moment. Is de AOB daar ook bij betrokken? Wij zijn niet betrokken bij die actie. Uh, kijk, LIA maakt zich boos over een resultaat van onderhandelingen. In en de Lia, LIA dat is? Leraar en actie. Ja. een kleine, zeg maar kritische groep leerkrachten die, die uh, boos zijn. Omdat ze denken dat het resultaat van die onderhandeling ook meteen wordt omgezet in een akkoord. Nou, zover is het wat ons betreft nog lang niet. Want we hebben nu een ledenraadpleging uitstaan. En eind van de week komen daar de getallen van uh, beschikbaar. En dan zal wat, wat ons betreft de sectorraad die verantwoordelijk is voor de beleidsbepaling zich buigen over dat resultaat en besluiten of dat resultaat wordt omgezet in een akkoord. Ja, dus u vindt eigenlijk dat de docenten die vandaag protesteren uh, wat voor de muziek uitlopen, komt het daarop neer? Ja, wat ons betreft wel. We willen echt uh, onze leden uit die sector daarover horen, voordat we daar zelf een standpunt over in hebben. Ja, en en, en uw leden, de leden uit uw sector die staan niet te demonstreren op dit moment? Nee, die staan die, die, dat, ik, ik weet niet of u uh, weet hoeveel mensen nu op het, uh, wat is het plein staan. Er zijn er een paar honderd, heb ik uh, vernomen. Dus uh, veel van onze leden zullen dat niet zijn. Nee, goed, oké. Okay. Hartelijk dank. Ben Hogeboom, bestuurslid van de Algemene Onderwijsbond. Was Graag gedaan. Dat. Tot zover. Dit is de dag. Voor vandaag. Ik verwijs nog even door naar onze website. Dit is de dag. Nu. Met daar ook op extra interviewfragmenten met Jos Werner, de scheidend Eerste Kamer, fractievoorzitter van het CDA. Straks na het nieuwsoverzicht van half vier een extra uitzending van het Radio 1 Journaal vanwege de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Lucella Carrosso, wat gaan jullie precies doen? Goedemiddag, nou we gaan uitslagen brengen. Of de uitslag in ieder geval. Uh, zo rond kwart over vier, half vijf is die uh, er. We zitten in het gebouw van de Eerste Kamer, in de volle zon. Met Uitzicht op de hofvijvertjes is echt prachtig. Na de uitslag reacties uit de Eerste en Tweede Kamer... en zoveel mogelijk antwoorden op de vraag... hoe gaat dit kabinet van Mark Rutte nu verder? Dat na het nieuws van half vier. Radio 1, het NOS Journaal. Het zal u niet ontgaan zijn. In alle provincies zijn de verkiezingen voor de Eerste Kamer bezig. Als alle statenleden op hun eigen partij stemmen... halen VVD, CNDA en PVV 37 zetels net geen meerderheid. Afgelopen weken hebben veel partijen afspraken gemaakt... om elkaar aan stemmen te helpen. Over een klein uur wordt de uitslag verwacht. Bij de Eerste Kamerverkiezingen in Zeeland... heeft de PVV een zetel meer gehaald... dan op grond van de uitslag van de statenverkiezingen mocht worden verwacht. Nou wordt aangenomen, heeft het staatslid Robesim van partij voor Zeeland op de PVV gestemd. De totale uitslag, ik zei het al, voor de Eerste Kamer wordt over een klein uur verwacht. De Nederlandse klimwereld heeft verslagen gereageerd op het overlijden van bergbeklimmer Ronald Naar. Naar werd onwel tijdens een klim in Tibet en overleed op zo'n 8000 meter hoogte. Hij wordt alom geprezen om zijn doorzettingsvermogen en passie voor de bergsport. En Sander Vee, die is veroordeeld voor de moord op het 12-jarige meisje Millie Boelen, wordt in het Pieterbaancentrum onderzocht, heeft het gerechtshof in Den Haag besloten tijdens een regiezitting in hoger beroep. Sander Vee werd eind vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs, zowel het OM als hij zelf ging daartegen in beroep. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANUB Verkeersinformatie. Er staan files op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... voor knooppunt Kleinpolderplein, 3 kilometer. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda... tussen Schiedam en Krooswijk 3. De andere kant op is een ongeluk gebeurd vanuit Gouda. Er staat tussen knooppunt Terbrechtseplein... en knooppunt Kleinpolderplein, 5 kilometer. Er is daar één rijstrook dicht. Het NOS Radio 1 Journal met Lucella Carasso en Tim Overdink. Goedemiddag, een speciale uitzending vanuit het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag. We zitten in de zogeheten rustkamer, pal achter de statige zaal van de Eerste Kamer. Komt uur uitslagen vanuit de provincies waar statenleden de Eerste Kamer kiezen. En we verwachten tegen half vijf een goed beeld te hebben... of de coalitie op een meerderheid kan rekenen in de Eerste Kamer. Of dat er misschien een nieuwe geloogpartner gevonden moet worden. We zijn er tot half zeven vanavond. Drie uur lang met verslaggevers in het hele land. En uh, in Limburg, bijvoorbeeld, is Marno Remmers op het gouvernement in Maastricht. Marno, zijn ze daar al klaar met stemmen? Ja! Ja, ze zijn eigenlijk net klaar. Het procesverbaal wordt nu uh, voorgelezen volgens protocol. We weten in ieder geval dat er één strategische stem is uitgebracht op de OSF. En dat er ook iemand is geweest, maar wie weten we niet... die extra heeft gestemd op de VVD. Dat zou een CDA kunnen zijn, want daar mis ik er nog één met het vinken. Maar moeten we maar eens proberen achter te komen. Ja, het begon hier natuurlijk ook om drie uur. Uh, eerst was er eventjes iets voor drieën nog een uitleg over hoe dat precies werkt. En dat ging via de gouverneur hier, de commissaris van de Koningin, Leon Frissen, deed dat. Elk statenlid brengt zijn stem uit. En op dat stembiljet wat u krijgt uitgereikt. En er staan witte stippen op. En die kunt u... Uh Rood maken. Dus echt het, bolle, het stipje rood maken. Ja, ik ga dat zo zeggen, want ik wil niet op mijn geweten hebben dat over een paar da dagen uh, iemand uh, de veroorzaker hiervan is dat het uh, in niet goed is gegaan. En na het uitbrengen van uw stem levert ieder staat dat het stembiljet natuurlijk dichtgevouwen in. Ja, het, dat moet hier in, uh, gaan komen in deze bus. En voor de goede orde, orde, orde verzoek ik u met het inleven van de stemlijsten te wachten op een teken van mij. Dus uh, u wordt opgeroepen, alfabetisch. Mevrouw Aastend Matse. Van een akker. Nou, dat duurde dus ongeveer een kwartiertje. En uh, daarna werden de stemmen geteld. Overigens staan er bodes bij aan de rand van de zaal om te kijken... of er niet iemand stiekem over de schouder van iemand anders meekijkt. Dus ook of wij van de pers keurig op onze stoel blijven zitten... en niet stiekem gaan zitten spieken. Nou, uh, de uitslag zal nu ongetwijfeld worden doorgebeld... richting uh, Den Haag, richting jullie. En dan moeten we eens kijken hoe... Uh, ja, de, de, de, de Limburgers worden vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Dat was Meinno Remmers. Matthijs Holtrop is op het provinciehuis in Middelburg in Zeeland. Matthijs, en jij meldde net al op radio 1 dat uh, de heer Robesin, hè, misschien wel de man van deze verkiezing in Zeeland, dat die uiteindelijk op de PVV heeft gestemd. Ja, zelf wil hij dat niet bevestigen. Hij zegt alleen dat hij op de coalitie heeft gestemd. En ook nu na de stemming. Houdt hij de kaken op elkaar over wat het dan wel precies is? Inhoudelijk heeft hij het meeste met de VVD. Maar als we de stemming goed bekijken, dan zien we dat de PVV één stem meer heeft gekregen. En de Partij voor Zeeland, de Partij voor meneer Robesin, één stem minder. En lens twee, dan zou je zeggen, hij heeft op de PVV gestemd. En daar zit ook wel iets achter. Want als hij op de PVV stemt, maakt hij daarmee de kans zo groot mogelijk dat de PVV een restzetel kan krijgen. En van alle coalitiepartijen is de PVV daarbij de, de meest kanshebbende partij om aanspraak te maken op zo'n restzetel. Een tactische keuze dus lijkt het te zijn voor de PVV om de coalitie een extra zetel in de Eerste Kamer te laten krijgen. Van Zeeland naar Zuid-Holland, hier vlakbij de Eerste Kamer in het provinciehuis. Roel Pauw, Roel, zijn ze daar al klaar met stemmen? Ze zijn klaar met stemmen, maar nu is het tellen begonnen. Uh, commissaris van de Koningin Jan Fransen uh, leest uh, de uitgebrachte stemmen voor. En alsof het nog niet ingewikkeld genoeg is, uh, noemt hij niet de partij, maar de lijst. Dus lijstnummer zoveel, hey, uh, stem uitgebracht op die en die kandidaat. Uh, dus uh, dat liep ons even in, uh, vijf minuten in verwarring van uh, wie is dat ook alweer, die lijstnummer zoveel. Nou, na verloop van tijd kom je er dan achter dat uh, bijvoorbeeld... Met lijst 1 het CDA wordt bedoeld en met lijst 11 de PVV en dan kun je gaan turven. Maar we zijn er nog lang niet doorheen, want uh, Zuid-Holland uh, telt 55 statenleden. Dus uh, het oplepelen van al die uh, resultaten dat zal nog wel even duren. Roepaal was dat. En uh, Joost Vullings is hier vanmiddag onze politiek redacteur... die alles van duiding voorziet. Uh, Joost, Zuid-Holland is de provincie met de grootste stemwaarde. W wat betekent dat? Nou, uh, Zuid-Holland is de provincie met de meeste inwoners. Dus een, een, een statenlid uit Zuid-Holland brengt het meeste gewicht met zich mee. Dat houdt ook in dat als een statenlid uit Zuid-Holland beslist iets te gaan doen, op een andere partij te stemmen... of een fout maakt, dat gelijk het meeste effect heeft op de uitslag. Ja, en wat kunnen we komend uur verwachten? Overal wordt dus van alles opgeteld. Dat gaat naar Den Haag, maar het heeft niet zoveel zin om dat afzonderlijk te melden. Hè? Nee, uiteindelijk uh, is er maar één uitslag die telt... en dat is de uitslag van al die provincies bij elkaar opgeteld. Het enige wat we dus wel kunnen horen, dat hoorde je net al aan de verslaggevers... dat als die uitslag van een provincie binnen is... dat we weten om het zo maar te zeggen, wie er vreemd is gegaan, dus hoe het strategisch stemmen... Ja, en het vermoeden is dus het sterke vermoeden... dat de heer Robesin in Zeeland niet op zijn... Uh, nou, die heeft niet zelf gestel, uh, gestemd op de onafhankelijke senaatsfractie. Maar waarschijnlijk op de PVV gaat dat zo ontzettend veel uitmaken? Nou, het, het helpt de PVV wel. Uh, de PVV zit op de WIP, uh, zoals dat heet. Uh, er hoeft maar iets te gebeuren en ze zijn hun uh, tiende zetel kwijt. Dan zakken ze terug naar negen. Dus is het wel handig als ze wat extra stemmen krijgen. Dan wordt die, die zetel gestut. Nou ja, en, en, en zo moet je het zien. En uh, Zeeland is 98 punten, dat is niet zo heel veel. Maar goed, uh, alle kleine beetjes helpen. Jas yes, Vullings, ook de gast hier is Bert van den Braak. parlementair historicus, goedemiddag. goedemiddag. Gespecialiseerd in zo'n beetje alles wat met de Eerste Kamer te maken heeft. We willen toch eerst even hebben over de plek waar we zitten. De zogeheten rustkamer. Een klein kamertje trappetje af vanuit de Eerste Kamer. Um, maar daaraan grenst het een grotere kamer met een grote kroonluchter en een grote tafel. En volgens mij gaat het daarom. Waar zijn wij hier? Nou, we zitten hier op de, het snijpunt van de vergaderzaal en de ministerskamer, waar uh, ook altijd de formaties plaatsvinden. Uh, althans, altijd. Dat was in het verleden niet zo, want toen was dat heel vaak op het katshuis. Maar uh, sinds uh, senator, ex-senator Burger in de jaren zeventig, uh, die vond het wel een goede plek. De Eerste Kamer is... Uh, Via allerlei uh, geheime gangen en deuren ook nog met andere gebouwen uh, verbonden. Dus je kan hier makkelijk uh, zonder de pers uh, tegen het lijf te lopen rondlopen. En Precies, want het is een grote tafel met de kroonluchter. wat maakt dit zo'n ple prettige plek om zeg maar, de afgelopen coalitie te smeden? Nou ja, dat is dus een van de factoren. Dat je hier makkelijk uh, toch ongedwongen uh, kan rondlopen in alle rust... Uh, en uh, ja, het is natuurlijk ook makkelijk om even dan naar de overkant uh, naar de Tweede Kamer te lopen. En, uh, en eventueel naar algemene zaken, wat hier ook weer vlakbij zit. En het is nu de rustkamer, maar zometeen, stel dat het kabinet geen meerderheid krijgt in de Eerste Kamer... dan wordt het misschien eerder een zweetkamer, of niet? Ik, uh, nou, ik ben daar eigenlijk uh, zelf nogal relativerend over. Want ja, we hebben in Nederland niet een systeem waarbij uh, een kabinet uh, steeds het vertrouwen moet vragen van... Uh, van een meerderheid, en zeker niet van de Eerste Kamer meerderheid. Uh, het kabinet moet wetsvoorstellen verdedigen. En dat moeten ze dus ook in de Eerste Kamer doen. En daar moeten ze een meerderheid voor zien te krijgen. En ja, of dan nou, uh, ja het is natuurlijk handig als je uh, enigszins zeker van tevoren weet... van nou, we hebben regeringsfracties die ons steunen. Maar als dat niet zo is, dus als ze niet alleen uh, niet voldoende hebben... Aan, aan de eigen regeringsfracties... dan zullen ze die steun bij oppositiepartijen moeten vinden. Nou ja. SGP wordt natuurlijk al genoemd, maar je zou ook kunnen denken aan de ChristenUnie. En er zijn ook vast wel onderwerpen waar andere partijen best wel steun willen geven aan het kabinet. Dus uh, dat valt allemaal nog wel mee. Gaan we helemaal uitgebreid diep op in. Vanmiddag natuurlijk als uitslagen gaan binnenkomen. Die spanning van vanmiddag die is opgebouwd sinds 3 maart, de ochtend na de Statenverkiezingen. Ja. Het is donderdag 3 maart. Het werd gisteravond toch nog heel spannend. Een avond die uh, alles in zich had. Hoop, verwachting en aan het einde toch weer wat onzekerheid. Alle stemmen die uitgebracht zijn bij de provinciale statenverkiezingen zijn nu geteld. Volgens de voorlopige uitslag gaat de VVD van 14 naar 16 zetels... Ziet ziet naar nou uit dat ook in de Eerste Kamer de VVD de grootste partij van Nederland is. Ja! CDA van 21 naar 11. En dat slechter gekund. Maar goed is het niet. En dat betekent dat mensen die in de Staten zaten... dat mensen die gedeputeerden waren... dat die nu hun post kwijt zijn. En hoe zit het met de PVV? Vrienden en vriendinnen. De PVV die voor het eerst meedeed... De kreeg er vanuit nul tien zetels bij. Dat is een groot applaus waard. Maar ze hebben denk ik stiekem wel wat meer gehoopt. Het kabinet... ...zit op de grens van uh, wel of niet een meerderheid. Of de coalitie een meerderheid haalt in de Eerste Kamer blijft onduidelijk. Heeft de coalitie een meerderheid in de Eerste Kamer? Ik ben heel benieuwd. Het kan dus vanavond gebeuren dat we ook met deze combinatie van partijen... ...in de Eerste Kamer die meerderheid gaan halen. Nee, dat was dus niet zo. Tot op heden hebben CDA, VVD en PVV 37 van de 75. Ze als net niet genoeg. Dat is er nog steeds één te weinig voor de echte meerderheid. Maar ja...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 Twee en een halve maand nog wachten. Ja, er zit niks anders op. Het is inderdaad heel spannend wat gaat er gebeuren met de coalitie. Zekerheid is er nog niet voor de regeringscoalitie. Ik denk dat er op alle partijbureaus de komende dagen druk gerekend wordt... hoe er op 23 mei door die statenleden eventueel strategisch gestemd kan worden. Tot op die laatste zetel nauwkeurig kunnen we het niet uitrekenen. Daar is het allemaal veel te ingewikkeld voor doordat je met de restzetels zit. En dan is nog de vraag, wat doen bijvoorbeeld die regionale partijen? Dat zijn geloof ik ruim tien statenleden. Waar gaan die op stemmen? Stemmen ze links, stemmen ze rechts? Uiteindelijk blijft het. Er zitten veel onzekerheden in. En dan moet er ook nog niemand een fout stemformulier invullen... want dan wordt alles weer anders. Het kan ook nog gewoon 38, 37 de andere kant op gaan... De coalitie kan terugvallen naar 36. Het is allemaal mogelijk. Maar laten we er even van uitgaan dat de coalitie 37 zetels heeft. Dan moet Rutte met de SGP wellicht zaken gaan doen. Maar de SGP heeft aangegeven dat ze dat graag willen. Het verbaast mij niet dat opvalt dat wij als SGP... ons meer dan andere partijen constructief opstellen. Rutte heeft wel eens eerder aangegeven dat hij met een schuin oog kijkt naar de SGP. Met de gedoogsteun van de SGP op sommige punten... lijkt die meerderheid voor de coalitie toch wel in de Kamer te komen. 23 mei weten we het pas echt, dus zet dat maar in je agenda. En 23 mei is het nu. Bert van der Braak, parlementair historicus. Uh, sinds 3 maart is het rekenen begonnen. Uh, daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Is het wel eens eerder zo ingewikkeld geweest als nu? Nou, ingewikkeld is het misschien altijd wel. Maar ja, de, uh, het feit dat er nu uh, wel of niet een meerderheid... wat dan wordt genoemd voor het kabinet zal zijn... ja, dat is natuurlijk wel uniek. Uh, overigens onder paars 2 uh, had... Uh, Hadden, CDA, uh, hadden VVD, PvdA en D66 samen met 38 zetels, dus dat was ook krap. Uh, en dat is ook uh, wel eens eerder gebeurd. Maar ja, de kans dat er geen meerderheid uh, is, ja, dan moeten we wel terug naar voor 1918. Dus uh, ja, dat is toch wel bijzonder. En dat kiesstelsel, als je ziet hoe het er uh, nu aan toe gaat, hoe is dat zo gekomen dat het uiteindelijk toch zo ingewikkeld is? Uh, nou ja, we hebben de getrapte verkiezingen in 1848 gekregen. Uh, want uh, ja, uh, de gedachte was eigenlijk van ja, je moet niet uh, dezelfde kieswijze hebben voor je Eerste en Tweede Kamer. En toen is het, uh, uh, want Torbekken wilde eigenlijk rechtstreekse verkiezingen, maar daar voelden de Kamerleden toen en de, uh, ja, de meerderheid niet voor. Omdat werd. dat de politiek zou zijn? Uh, ja, en uh, ja, rechtstreekse verkiezingen was eigenlijk sowieso al toen nog omstreden. Uh, dus toen is er gekozen voor het systeem wat daarvoor gold voor de Tweede Kamer. En dat was namelijk dat de provinciale staten de Eerste Kamerleden kiezen. Dus iets verder van de dagelijkse uh, politiek af, zeg maar. Uh, en ja, in 1983 is er een belangrijke verandering geweest. Want toen is er voor gekozen om elke vier jaar uh, de de Eerste Kamerleden allemaal tegelijk te kiezen. Daarvoor hadden we een, zittingsperiode, een langere zittingsperiode, zes jaar... en vernieuwing om de drie jaar. Dus, uh, en die vier jaar, dat, ja, dat maakt natuurlijk ook wel weer... dat het dan allemaal op één moment bij elkaar komt... En, uh, Waardoor ja, ook de statenverkiezingen een, ja, toch een duidelijk uh, veel landelijker karakter hebben gekregen dan, uh, dan in het verleden. En wat nu anders is dan de vorige keer is dat er geen lijstverbindingen meer zijn aangegaan. Ja precies. Vier jaar geleden uh, was toch het idee van ja, uh, na, de verkiezingen, na de statenverkiezingen blijken er ineens allerlei combinaties ontstaan. En daar weten de kiezers helemaal niks van. En dat is toch niet zo gelukkig. Dus toen heeft het kabinet aanvankelijk gezegd: van nou ja, laten we dan die lijstverbindingen maar voor de statenverkiezingen bekendmaken. Maar de Raad van State heeft daarvan gezegd: nee, dat kan niet, want dit zijn gewoon zelfstandige verkiezingen. En je kan die lijstverbindingen pas maken uh, na, echt voor de Eerste Kamerverkiezingen. En toen is er maar voor gekozen om helemaal geen lijstverbindingen meer toe te staan. En nu hebben we een soort informele lijstverbindingen. Precies, ik denk dat dat een onbedoeld effect is geweest. Ja. Gert Holdijk zit uh, instemmend te knikken. Goedemiddag, uh, fractievoorde van de SGP in de Eerste Kamer... waar u al twintig jaar zit, hier in de rustkamer. Pijpen de borstzak, rustig. U vertrouwt op een goede afloop voor uw partij vanmiddag? Nou, zeker kun je daar niet van zijn. Zeker niet als het gaat om uh, eventuele verschil van één zetel. Dat, uh, dat bewijst uh, het hele gebeuren van vandaag wel. En dat is altijd zo geweest dat je de laatste zetel nooit kon voorspellen. Ook voor u blijft dat een verrassing ja. vanmiddag. Ja. Het stelsel is veranderd door de Eerste Kamer zelf. Wat, ja. wat, wat was het idee erachter om zoals vroeger geen lijstverbindingen meer aan te gaan... waardoor rechtszetels verdeeld worden? Ja, volgens mij is het hoofdmotief geweest dat men... Eh, om met een modewoord van vandaag te spreken... wilde dat het eh, proces transparanter zou worden. Dus geen deeltjes meer vooraf. En eh, dat is dus op initiatief van eh, de Eerste Kamer zelf gebeurd... Um, overigens was onze fractie in de Tweede Kamer niet voor uh, deze bijzondere positie van deze verkiezing want dit, laten we wel wezen, het zijn de enige verkiezingen waar geen lijstverbinding mogelijk is alle andere kan dat nog steeds, alleen voor de Eerste Kamer niet maar goed, uh, uh, het gebeuren van de ervaring tot nu toe uh, met deze verkiezingen is denk, roept denk ik wel de vraag op of de zaak inderdaad transparanter geworden is. Dus ik heb zelf een beetje niet, het niet vage het. idee... dat we nog minder grip op krijgen dan voorheen. Ja, want wat de reden dat u in de tijd hebt tegengestemd... was dat omdat u dit, omdat u dit voorzag? Uh, dat het minder transparant zou worden? Nou, dat er toch wel uh, dat, verbindingen dat zouden worden Die pretentie mag niet hebben dat ik dat al voorzag. Maar wel dat we... Uh, er niet voor waren dat er een uitzonderingspositie voor de Eerste Kamerverkiezing gemaakt zou worden. Want dat, dat blijft toch merkwaardig. Het zijn uiteraard het zijn die indirecte verkiezingen. Maar eh, ik vond het systeem van lijstverbindingen die in openbaarheid komen, vond ik een afdoende uh, middel en instrument om voor de kiezers toch duidelijkheid te scheppen. Weliswaar niet voor de Statenverkiezingen al. Maar Want die, tra die transparantie is er wat u betreft niet gekomen? Nee, eerder minder dan meer. Ja, want je ziet, je ziet ook achter de schermen allerlei onderhandelingen over stemmen. Zoals dat natuurlijk eerst ook zo gebeurde. Er is nu bijvoorbeeld sprake van dat VVD'ers in Friesland op de SGP gaan stemmen. Zodat de coalitie met uw steun makkelijk door kan. Zit uw partij te wachten op stemmen van de VVD? Laat ik voorop mogen stellen dat uh, ik als vertegenwoordiger van die SGP in deze Kamer... Uh, ter en nauwenoord betrokken ben geweest bij alle mogelijke ja, gesprekken, afspraken... hoe je ze ook wilt typeren. Uh, ik zou er uh, sterk de voorkeur aan geven om op eigen kracht hier te zitten. Uh, dat geldt voor mij persoonlijk, maar ook voor die eventuele tweede man die we hier zouden krijgen. Dus uh, uh, uiteraard uh, staat het iedereen vrij om te te stemmen op wie die wil. Dat geldt bij de directe verkiezingen idem dito. Elke stem is welkom. Ik bedoel, je vraagt niet waar komt die vandaan... ook bij de Tweede Kamer, en en en wat, niet. En wat vindt u van uh, het gevolg voor de democratie? Je stemt bij Provinciale Statenverkiezingen op de VVD in Friesland. Uiteindelijk komt je stem bij de SGP terecht. Is, is dat logisch? Kan je dat goed uitleggen aan kiezers? Dat zul je wellicht wel uit moeten leggen, maar... Uh, uh, achteraf of vooraf, afhankelijk. Maar ik vind dat dat wel iets is dat eigen kan zijn aan indirecte verkiezingen. Want wat was de lijn bij uw partij? Moet iedereen SGP stemmen of is er bij u ook strategisch gestemd vandaag? Op dat laatste onderdeel van uw vraag zou ik absoluut geen antwoord kunnen geven, geloof ik. Behalve dat ik nu een uur geleden of zo vernomen heb dat het partijbestuur een SGP'er in Zuid-Holland uh, had geadviseerd heeft om op het CDA te stemmen. Verder weet ik eerlijk gezegd niets van afspraken of wat ook. Hmm. En nogmaals, ook dit weet ik pas sinds uh, ja, en op het een CDA? uur geleden hier aankwam. Een andere optie is natuurlijk vaak op de ChristenUnie te stemmen. Ja. Uh, is, is dat iets wat binnen uw partij gebeurt vandaag? Ik voorzie het niet gezien het feit dat... Uh, A, de lijstverbinding die we altijd gehad hebben trouwens met niet alleen ChristenUnie, maar ook met CDA. We met z'n drieën een lijstverbinding, dat kan natuurlijk ook. Uh, dat is niet gelukt met de ChristenUnie en ook niet met het CDA trouwens in dit geval... omdat die lijstverbinding niet mogelijk is. Uh, maar de gesprekken tussen SGP en ChristenUnie, uh, tussen de besturen van die partijen... althans, heb ik begrepen, hebben geleid dat uh, men de een nog de ander in deze verkiezingen expliciet zal steunen. Zou helpen dus... Wat een, dus... Wat een individueel statenleed doet, weet ik natuurlijk Nee, maar de SGP gaat niet de ChristenUnie aan de derde zetel helpen. Dat is niet de inzet van nee. vandaag. Nee. nee. nee. nee zou, zou u ooit op de VVD kunnen stemmen? Dat zou u ooit op de VVD kunnen stemmen? Als ik geen andere keuze had, wel. Maar zolang er nog een andere keuze is... Uh, laten we zeggen, in ieder geval voor een confessionele partij... dan uh, zou ik dat in de eerste plaats doen. En ik denk dat dat... Maar op de... pragmatische redenen? Nee, ik, uh, wat mij persoonlijk betreft uh, uh, telt niet zozeer macht, maar wel verantwoordelijkheid. En dat is wat ik nu wat extra ervaar, uh, gegeven de hele constellatie van ons huidige politieke bestel. Wat bedoelt u dan met verantwoordelijkheid? Verantwoordelijkheid voor een beleid, niet in de eerste plaats voor een kabinet... Ik vind dat daar de Eerste Kamer niet voor is om kabinetten overeind te houden of, of om ze onderuit te halen. Maar eh, de Eerste Kamer is er voor, in de eerste plaats voor om een beleid te beoordelen en met name wetten, wetsvoorstellen te beoordelen. In de Tweede Kamer waar het primaat natuurlijk uiteindelijk berust, daar gebeurt zoveel waar ik ook nauwelijks zicht op heb dat... Eh, ja, dat eh, dat, zich ook, dat, dat komt in ieder geval niet terecht in, in de Eerste Kamer. En daar wil ik me graag toe beperken. Omdat ik in algemene zin ook beducht ben door het gebeuren van vandaag en de voorafgaande weken dat de Eerste Kamer daardoor een veel explicieter, politieker profiel zou krijgen. Dat is er natuurlijk altijd in zekere mate geweest. Bert zal dat uh, heeft dat zelf ook wel eerder geschreven, die zal het erkennen. Maar eh, we moeten wel in ons stelsel het evenwicht bewaren. En dat is dat het primaat toch bij de Tweede Kamer berust: politieke primaat. Ja, ja Bert van der Braak, eh, parlementair historicus. Heb je het als eerder zo extreem meegemaakt dat de SGP eventueel de steun van de VVD krijgt? Nou, zo nee, maar dat, was in, dat was niet nodig, omdat er lijstverbindingen waren. En via die lijstverbinding ja, kon je toch inderdaad je, je ja, direct verwante partijen... Kon je dan, uh, dus je had helemaal niet te maken met dat je dan op een hele andere partij uh, moest gaan stemmen. Nee. Ja, Joost, als we het even hebben over die, die, die koehandel. Hè. De VVD uh, moet nog eens goed nadenken over steun aan het schrappen van het verbod op godslastering. Heeft dat nou hier rechtstreeks mee te maken met vandaag... dat de SGP mogelijk voor de VVD uh, nodig is als gedoogpartner? Ja, ze zeggen van niet, maar ik vind het niet zo'n heel geloofwaardig uh, verhaal. Uh, als je even teruggaat, 2009, vlak voor de Europese verkiezingen, weet je nog wel. Mark Rutte bracht toen een nota uit over de vrijheid van meningsuiting. Leidde toen tot heel veel ophef, maar uh, dat er zeiden. Daar stond een fraas in dat hij zei van ja, het, het verbod op godslastering, daar willen wij, willen wij vanaf. Uh, alleen, daar ligt al een initiatiefwet, dus doen we nu geen wetsvoorstel. En vervolgens zijn we nu twee jaar later en zeggen ze van... nee, nee, we willen toch... Uh, we doen niet mee aan die initiatiefwetstel... want we komen weer met een nota. Dus dat ziet er allemaal heel, heel zwalkend uit. We weten toch wat de VVD al jarenlang wil. Dus het is wel opvallend dat ze er nu mee komen. Dat kan geen toeval zijn. Ja, meneer Roldeik, is dat een wens van uw partij erop geweest? Een voorwaarde aan de VVD om de coalitie op andere punten te steunen? We hebben geen voorwaarde gesteld. We hebben in juridische zin geen enkele relatie met dit kabinet... Uh, van geval tot geval, eh, zoals we dat ook gewoon waren... zullen we beoordelen wat er in de Eerste Kamer terechtkomt. Eh, eh, als het gaat om het specifieke punt van, van de godslastering... Eh, zal het denk ik niet zoveel uitleg behoeven... dat eh, ik, althans mijn fractie in de Eerste Kamer... daar niet warm voor loopt, om het maar heel voorzichtig te zeggen... Maar afspraken daarover uh, zijn niet gemaakt en die wens ik ook niet te maken. Dat, dat wil ik trouwens ook best geloven. Het hoeft ook niet dat er een afspraak is gemaakt. Het kan natuurlijk ook zijn dat de VVD gewoon rekening houdt met de gevoelens bij de SGP... en die stap zet en, en zo, om zo te zeggen de SGP in de toekomst wil te stemmen. Dus Want ik dan ook niet is de, de SGP is. niet te beroerd om iets terug te doen om de vvd gunstig te stemmen? Nee, als kijk... We hebben een, een, een onafhankelijke maar constructieve houding... ten opzichte van dit kabinet, het beleid van dit kabinet. Ik moet niet zeggen het kabinet, want dat mm -hmm. gaat er niet primair om. Maar ten opzichte van de beleidsvoornemens van dit kabinet... laten we het nog voorzichtiger zeggen. Uh, en dat, dat kan ertoe leiden dat wij er uh, vanuit ons verantwoordelijkheidsbesef... Uh, toe neigen om niet bijvoorbeeld in ieder geval er aan mee te werken... Zo niet zelf oorzaak te zijn van uh, nieuwe verkiezingen van val van het kabinet enzovoort, enzovoort. Begrijpen wij Gerrit Holdijk. Dank voor uw komst. U gaat een spannend half uur tegemoet. Wellicht dat wij u later vandaag nog in deze uitzending horen. Dank oh. voor dit moment. Ook dank voor het gesprek. Want spannend is het vanwege die strijd om de restzetels die inmiddels is losgebarsten. Johan Robersin van de Partij voor Zeeland stemde niet op zijn eigen partij... maar waarschijnlijk op de PVV. Verslaggever Martijn Holtrop in Zeeland... is hij tijdens dat beruchte kopje koffie in het torentje toch overtuigd geraakt? Zelf zegt hij dat er absoluut geen afspraken zijn gemaakt of toezeggingen zijn geweest. Dus uh, dat moeten we echt uh, later misschien nog wel eens een keer van hem horen... Vlak voordat hij ging stemmen, sprak ik hem even aan... en vroeg ik hem wat hij nou eigenlijk in dat torentje deed. Ja, ik heb kennissen in Den Haag en die bezoeken graag. De premier bedoelt u dan? Uh, ja, bijvoorbeeld ja. U stemt de coalitie? Ja. Bij deze verkiezing telt elke stem. Op wie gaat u dan wel stemmen? Ja, ik heb een enorme grote sympathie voor de VVD. Ik heb altijd, ik heb vroeger nog eens in het bestuur gezeten van de VVD. En hier in de Staten werk ik nou samen met de VVD. Dus ja, die gevolgtrekking die uh, zou voor de hand kunnen liggen. Ja, uw uh, collega, François Babijn, die uh, beticht u nu al van kiezersbedrog. Terwijl ja, u goed en dat... wel bent begonnen. Ja, dat kan hij doen. Uh, kijk, vanuit zijn optiek uh, zou je, die, uh, zou je die, con die conclusie kunnen trekken. Hij gaat uit van de situatie van voor 2 maart. En hebben jullie dat onderling kunnen, kunnen uitpraten? Nee. Of is het nu al uh, nee, nee, nee, hommelis? Uh, linea recta staat dat tegenover elkaar. Um. Absoluut, dat is niet zo heel erg gezellig. Echt, dat is niet leuk. Nee. Heer, want er je, je moet, moet ook een zekere chemie zijn hè, in, in zo'n fractie. Als u nu na de verkiezingen, of eigenlijk bij de vervolgverkiezingen... terugkijkt op de afgelopen periode... had u het dan met die kennis ook gedaan? Oh, jawel. Jawel, jawel. De, ja, je moet dat tegen kunnen. Ik, ik, uh, ik ga niet zomaar voor een regenbui opzij. Absoluut niet. Nee, helemaal niet. Gaat niet opzij voor een uh, regenbui. Dan gaan wij naar Limburg, het gouvernement in Maastricht. Daar is Mino Remmers. Mino, hoe gaat dat ja, daar? Staan ze met z'n allen voor ja, een groot scherm? Ja, het stinkt scherm? een beetje hier. Stinkt het? Ja, nee, helemaal niet. Nee, het stinkt hier. Wat, wel, is dit voorgeschreven hoe dit moet? Dit uh, schijnt inderdaad voorgeschreven te zijn. Ja, dus alle stemmen gaan in een bruin pakpapier met een touwtje eromheen... En dan staat er een kaars naast. En u verzegelt het? Ik verzegel het. Ik zet de stempel erop. Ja. Vier zegels. Zelfs het touwtje is voorgeschreven. Het gaat allemaal, staat allemaal in de kieswet. Waar gaat dit nou naartoe? Dit gaat naar Den Haag. Met gezwinde spoed. Met heel... Onze paarden en koets staan al buiten. Ja, maar de uitslag is natuurlijk al lang doorgebeld. In ieder geval één CDA-stem op een VVD'er uitgebracht hier in Limburg. Straks nog maar eens even vragen hoe ze het hier allemaal beleven. Marno Remmers vanuit Maastricht. Um, maakt dat iets uit dat er in Limburg één stem is uh, gewisseld? Joost, kan jij nou, dat al... die, die, die ene stem, dat, dat, dat zou ik hier een heel uh, rekenprogramma moeten hebben met Excel-sheets. Kijk, je, we weten ook niet of dit onderdeel is van een, van een grotere tactiek. een groter plan. Of dat een individueel... Uh, statenlid dacht ik ga eens op een andere partij stemmen. Dat weet je niet. Of nou, omvallend... een foutje, zoals ja, in het verleden ja, ook is ja, gebeurd. Net hadden we hier uh, senator Gerrit Holdijk van de SGP. En die zei, ja, we hebben één statenlid in Zuid-Holland opgedragen... om op het CDA te stemmen. En ik heb hier de, de uitslag van Zuid-Holland liggen. En het blijkt dus dat inderdaad de SGP één stem heeft weggegeven... maar volgens deze uitslag aan de VVD. Zo zie je maar weer. Ja, dan kan best dus dat een CDA daar op de VVD heeft gestemd. Dus dat, nou... dat, Zo zie je Ach, maar weer oh, hoe dat... wij gaan nog dagen van uitleg tegemoet. <laughs> ja. Goed, na vieren zijn we terug met wat meer uh, uitslagen. Tegen half vijf hopen we dus echt een goed beeld te hebben... of de Eerste Kamer een meerderheid betekent voor de coalitie of niet. Dan zijn we terug dus, na het nieuws van die vier uur. Tot zometeen. Bob Dylan. Geboren 24 mei 1941. Oh the times